Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oogartsen zien steeds vaker ouders komen die geen geld hebben voor de bril van hun kind. Duizenden kinderen lopen daardoor zonder bril, terwijl ze die wel nodig hebben... Vijf oogzorgorganisaties zeggen in de krant Trouw... dat kinderbrillen weer moeten worden opgenomen in de basisverzekering. Als dat niet gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Nou, de orthoptisten zeggen dat kinderen dan meer kans hebben... bijvoorbeeld op een lui oog, toename van bijziendheid... blijvende slechtziendheid. Dus ja, als je, als je dat oog niet corrigeert, dan kan het dus erger worden. Minister Agema zegt dat ze nog moet nadenken... of de bril in de basisverzekering kan worden opgenomen. Een grote brand in een bedrijfspand in Delden in Twente is onder controle. Rond drie uur vannacht brak er brand uit. Woningen in de buurt moesten worden ontruimd. Niemand is gewond geraakt. Het bedrijfspand stond leeg. Een bijzondere vondst van de politie in Brabant. In Oud-Gastel kwamen ze 2400 kilo gestolen oploskoffie tegen. 20 pellets van het spul waren gestolen uit een vrachtwagen. Bij de controle werden nog meer dingen gevonden. Onder meer dozen vol met namaakkleding, elektronica, paardensportkleding en drank. Het gaat goed met platenzaken. Voor corona verdwenen veel winkels. Maar sinds die tijd hebben weer meer mensen interesse in LP's van hun favoriete artiesten. Dat merkt ook deze platenzaak-eigenaar. In de tijd van corona wilden de mensen zich toch uh, amuseren. En zijn ze, dat er zijn echt heel veel mensen in, vanaf corona gaan sparen. LP's gaan verzamelen. Dat merken we hier. Wat ook opvalt is dat platenzaken heel veel jongeren in de bakken zien graaien. Deze jonge vinylfan koopt ook regelmatig een plaat en vertelt waarom ze dat doet. Ik denk het, het, het, het koesteren van je favoriete artiesten en dat daar gewoon alles van willen hebben... Onder de jeugd vooral, denk ik. Het is een mooi iets om te hebben en te, te, te draaien. En het heeft een ander soort eh, klank dan, dan Spotify. En het, het mag dan wel wat geld kosten, vind ik. Er zijn dus weer meer platenzaken. Het zijn er nog niet zoveel als vroeger. En het weer nog een wisselend dagje met opklaringen met zon. Maar tussendoor ook pittige buien met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 11 kilometer, 40 minuten extra... komt er eens door een ongeluk één rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Wassenaar, over de A44.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 so you You better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 with me Mela, if je op